Thomas met het NOS-journaal. Ook de partner van de Amsterdamse vrouw met corona is besmet met het virus. Net als hun jongste kind. Hun andere twee kinderen hebben het niet. Dat noemt het RIVM. Ze zitten, net als de vrouw, in thuisisolatie in Diemen waar ze tijdelijk wonen. Het totale aantal Nederlandse coronabesmettingen komt met de nieuwe gevallen op vier. Ook van de nieuwe patiënten wordt in kaart gebracht met wie ze contact hebben gehad. Gisteren werd al bekend dat het kinderdagverblijf waarop het besmette kind zit twee weken dichtgaat. Eerder vandaag zei het RIVM dat er tot nu toe 80, tussen de 80 en 100 Nederlanders getest zijn op het coronavirus. Op de twee bekende patiënten na waren alle testen negatief. Bij een steekpartij bij het Zeeuwse Hulst is gisteravond een buschauffeur gewond geraakt. In de bus zochten twee jongens en een meisje ruzie met de andere passagiers...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 Het weer vanuit het zuidwesten stevige regenbuien en windstoten. Ook vanavond buien met hagel en onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen buien en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. verkeers. Zet het mooi. Van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Ja, Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij het tweede uur van uh, ZFM op Zandvoort. Op, de, op ZFM Zandvoort. Momentje. Ik, kan het niet. Het. Ah, ik ben in de war. Ah, ik ga het even aanzetten. Weer. Ik zit in de war que é que você faz? O Ja, dames en heren. Het eerste nummer was van John Coltrane. En het tweede nummer was van Art Pepper Meets The Rhythm Section. En dat Rhythm Section is de rhythm section die met uh, Miles Davis meespeelde vroeger. Die bestonden uit uh, Art Pepper uh, saxofoon, Red Garland piano, Paul Chambers bas en Philly Joe Jones drums. En nu hebben we voor u... Oscar Piet is een trio en dat komt van de, het nummer Het Quiet Night of Quiet Stars van de, het album We Get Requests. Ja, beste mensen, dat was het Oscar Pieter's trio. Nu gaan wij verder met Pat Metheny. Die dus... Even kijken, met het nummer Bright Side Live. Brightside Bright Side Live was het eerste album door Pat Metheny uitgebracht in 1976. Het album heeft Jacob Pastores op de bas. Bob Moses op de drums. Pat Metheny. Thank you. Ja, dames en heren, dat was Pat Metheny en wij gaan door met Grant Green, de bekende jazzgitarist. Het nummer heet Final Countdown. Het komt van het alpeek Final Countdown uit 1972. Het is de eerste, het is van een soundtrack. Het is de eerste soundtrack die op Blue Note is verschenen. Grant Green. Ja, mensen. Nu gaan we even door met Ruben Wilson Inner City Blues en dat komt van het album. Even kijken Street Life en is oorspronkelijk van Marvin Gaye van zijn album What's Going On. Een heel beroemd album is dat, en waar hij dus dat kwam in 1971. Ruben Wilson doet het in 1972. Het is Ruben Wilson, Oregon. Beste mensen, dat was Ruben Williams op Orgel. Nu krijgen wij, even kijken, nog een keertje Art Pepper. Het nummer Angel Wings van zijn album The Return of Art Pepper. Dat is uitgegeven, kijk want ik niet wist dat dat heb ik niet kunnen vinden. Oké. Okay. Het is uh, een, een herstart van zijn. Carrière in 1972. Hier is Art Pepper. Beste mensen, u luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zaterdag op ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. En wij gaan nu verder met Nancy Williams. Die is going out of my head. Wilson, en wij gaan nu verder met Grant Green, Tracy Tracy, van zijn album Sunday Morning. Dit is een wat langzamer nummer, en wij horen Grant Green Guitar, Caddy Drew Piano, Ben Tucker Bass, en Ben Dixon Drums.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 Ja, dat was Schietig is Grand Green. En we gaan verder met Bud Powell. Even kijken, wat had ik al? Ja, het, het nummer heet Do What Deed. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar het komt van een verzamelalbum. The Scene Changes The Amazing Bud Powell. En het is opgenomen in 1959. Het nummer heet Do What Deed. Ja, mensen, dat was de gitarist Bud Powell En we gaan door met een Belgische muzikant... genaamd Marc Moulin. Ja. Met het nummer Where Is It. Marc Moulin was een Belgische muzikant en journalist. Hij heeft in de, eer, in de jaren zeventig televisie gemaakt. Hij was ook de leider van de jazz rockband groep Placebo... Марк Ja, beste luisteraar, dat was Marc Moulin. En we gaan nu met... Even kijken, wie gaat ik ook alweer? Charlie Rouse. Een Bossa Nova-achtig nummer uit 1963 van het album Bossa Nova Bacchanal. Charlie Rouse.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 Ja, dames en heren, dat was Charlie Rouse. Even kijken, wie had ik nog meer op mijn agenda staan? Even kijken, Ike, Quebec. Dat is een ook een Soul Samba uit 1962. En ik denk dat we nog net genoeg tijd hebben om deze misschien helemaal uit te... In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. En morgenochtend is er jazz op zondag van 10 tot 12... En hierna komen de heren van... Nou, dat gaat niet goed. Hierna komen de heren van... Zet even op zaterdagmiddag. Dank u wel. Nou,